Nederlandse onderzoekers zijn weer op weg naar de plek waar vlucht MH17 is neergestort. Een groep experts vertrok rond zessen vanuit de nieuwe basis, zo'n 80 kilometer van het rampgebied. Nederlandse en Australische onderzoekers hervatten hun werk vandaag in Graboval... waar ze gisteren ook zochten naar stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen van passagiers. Het aantal vrijwillige buschauffeurs in het openbaar vervoer stijgt. Volgens de Volkskrant is inmiddels meer dan 10% van de buschauffeurs een vrijwilliger, de meeste gepensioneerden. Volgens FNV-bondgenoten verdringen ze betaalde krachten... vooral in gebieden waar onrendabele lijnen worden vervangen door een buurtbus. Hamas zegt dat de luitenant van het Israëlische leger... die wordt vermist, wellicht is omgekomen door een Israëlisch bombardement. Israël zegt dat Hamas de militair heeft ontvoerd... toen een patrouille werd aangevallen door Palestijnse strijders. Maar die strijders zijn volgens Hamas allemaal omgekomen... bij een bombardement door Israël, net als de luitenant... als die inderdaad gevangen genomen was. Het weer vanochtend geregeld zon, vrijwel overal droog, maar vanmiddag en vanavond trekken van het zuiden uit richting het noorden stevige buien over, soms ook met onweer. Het wordt vandaag maximaal 30 graden. Dit was het NOS. Dit is Spaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leef. Met het een uur een grotere pijn dan hier. Tijd voorzuinigheid, tweedehands hits op de ZFM. Zet de record straight. Oh, een plaatje. Like en daar komt het eind. Oh, rock and roll op de radio. Het is acht minuten over negen. Welkom bij dit radio-event. Het is 2 augustus. En uh, op 2 augustus, uh, wat gebeurde er allemaal in door de jaren? heen? Nou, ik had het eerst uur ook al gezegd. Natuurlijk uh, 2 augustus in uh, 1961 traden de Beatles voor het eerst op in de Cavern Club in Liverpool. En de Cavern Club hebben ze op een gegeven moment gesloopt. Echt te stom woorden gewoon. Nou, toen dachten ze, nou, het moet allemaal modern. En nu hebben ze aan de overkant hebben ze een nieuwe Cavern Club gebouwd. En daar gaan heel veel Beatles-fans natuurlijk naartoe om nog even de Beatles... Idé te hebben dat... Ja, dat, dat ze zeggen: oh, hier, hier traden ze op. Dat was aan de overkant, maar goed. Het is wel helemaal hersteld hoe het vroeger was. En er zijn heel veel beelden van trouwens op YouTube. Kijk maar even. Wat gebeurde er dan meer? Door de jaren heen? Ja, de oprichting van de Vlaamse muziekschool in Antwerpen. Onder leiding van de componist Peter Bennooit. Oké. Okay. Ja. In uh, 320, dat is dus heel, heel lang geleden. Heel lang geleden. In Jacxilan, uh, dus de stadstaat van de Mayas, sticht koning Jat Balam. Een dynastie die zo'n 500 jaar zal blijven bestaan. En Jat Balam, dat is toch wel een leuk detail. Ja, ja, dat is, ja, ja. De vertaling daarvan is Penis van de Jaguar. Oh, kijk. Nou, Zij weten ver, vinden ook, hè? Als je je niet verbeeldt, nee? dan ben je niks. Nee. <hums> nee, dat is waar. Verder in 1924, Konrad Hilton opent in Dallas het eerste Hilton Hotel. En later zijn er nog veel meer van gekomen. En uiteindelijk is ook Paris Hilton toen ook weer... verwekt in Parijs. Zijn hotel ja. Hilton. Ja, geldt er van. Ook, je, ook ja. toch een zoon die Londen heet en zo? Nou ja, laat nou, maar. dat weet ik niet. allemaal wel. <laughs> en ja, en in uh, 1988 wordt de bouw van het eerste... Uh, van de het Euro Disney Resort ja? gestart. Oké. Okay, dus ja. Ja. Oh, en uh, een naar dat in 1832... Werden, waren er 300 militairen en die... Uh, we sloegen in Illinois de en Fox-Indianen. En dat was de Black Hawk-oorlog. En in hetzelfde, op dezelfde dag werd ook nog bij de slag bij Bad Axe River... werd ook nog echt het aantal Indianen echt, gewoon echt gedecimeerd. Hè? Dat is echt Oeh. verschrikkelijk. Ja. Van, uh, ja, 90 van de 100 worden dan uh, eruit gegooid, weet je. Wat ja, ziek hier. Ja, wel erg hoor. Even uh, leuk nieuws. Radio, Radio Mercure. Waarschijnlijk moet je het heel anders uitspreken. Want namelijk het Deense zeezender start zijn uitzending in 1958. We hebben uitgezonden tussen 1958 en 1962. En ze stonden aan de wieg van de zeezender. Boom. Dat in de jaren 60 en 70, dat ging goed. En ze gingen buiten de waarde van Denemarken, gingen ze daar uitzenden. Dat mocht toen nog. En uiteindelijk er was niet zoveel te vinden op de band. En uiteindelijk werden ze heel groot, kwamen nog meer zenders bij. Nog meer schepen, onder andere Lucy en Mercury. Nee, Chesna 2 kwam ook nog. En Chesna 1. Echt heel veel scheep, zeeschepen gingen daar muziek uitzenden. En uiteindelijk hebben ze daar een wet voor veranderd. En toen mocht dat niet meer. Ja, ja jammer. Ja, en in 1919 uh, 19, ja? uh, werd de eerste parasitesprong in de VS uh, gedaan. Uh, echter was dit niet de eerste parasitesprong, want die stamt uit uh, 1797, vanuit een uh, Franse luchtballon. Oké, okay, dat? Lief verkeerd af waarschijnlijk. Uh, er was geduwd. <laughs> ja, <laughs> precies. En nu ga je de eerste sprong maken in de wereld. Haha. <laughs> ja. hartstikke. Het, het is wel heel hoog, heel hoog naar beneden te komen. Maar vertel verder. Ja, en het ontwerp kwam nog van Leonardo da Vinci uit 1483. Oh, ja. Van de eerste parachute. Ja. Maar hoe ze tegenwoordig eruit zien is heel wat anders dan die ja, uh, oude paardhut. Dat denk ik ook wel. Het waren echt nog wagen als ze gewoon... In 2012, dat is nog niet zo lang geleden, twee jaar geleden... was de Nederlandse zwemster Ranomi Kromowidjojo. Jojo. Ik vind gewoon die naam zo mooi. Ja. Ranomi! Kromowidjojo. Jojo. Ja, die wint de gouden medaille op de 100 meter vrije slag... bij de Olympische Zomerspelen in 2012. Dus uh, volg... Of, Twee jaar heb je weer de Olympische Spelen, natuurlijk. Het gaat, het gaat maar door. Het gaat maar door. Ja, er is heel veel over de Olympische Spelen te lezen trouwens op Wikipedia van 2 augustus. Echt, door de jaren heen. Mensen die jarig zijn, is ook dan wel leuk Jim Capaldi. Die is jarig. Die is geboren in 1944. En uh, Jim Capaldi, noem nog eens even een hit van hem. Deze plaat. Dat is een plaatje van hem. Dat waren nog eens tijden, uit, uit, uit, uit, uit, dat was een beetje uit de... Uh... Hoe noem je dat, uh, die periode? Uh, noem je dat nou? Piratenperiode. Oh. Ja, dat is de plaat, heb ik heel veel gedraaid. verder die ook uh, uh, jarig is, is uh, Andrew Gold. Ken je die nog? Andrew? Nee. Nou, even een geheugensteuntje, dit. Dit is van Andrew Gold, Lonely Boy. Oh, vind is wel lekker, noem je? Ja. ja, echt. Het de... ja, nou, is heel erg, dit is helemaal niks. Ja, zet jezelf even uit, het is echt, uh, echt een goede oude tijd. Wat ja. had hij nog meer voor hits? Deze plaat was ook van hem. Oh, oh ja. het gaat ook maar door. Ja, precies. Het eh. was echt een enorme hit. Het was een, dat een enorme hit. Ja. Alleen die kwaliteit. Dan. Ja, die kwaliteit is echt heel slecht. En deze kijk er wel? Oh, echt melodramatische muziek Wat was dat er, er, er, er, uit die sp tijd. Speel sp sp sp nog eens een stukje, hoor. Het was die serie moet Fans met... Uh, met die dame, weet heet ze nou? Serie Friends. Nee, dat is een ander. Nee, dat leek het op. Oh, maar dat leek er wel op. Ja, dat leek het op. Rembrandt. Oké, Rembrandt. En heb je ook Wiltura gevonden? Wiltura? Ja, want die is ook jarig vandaag. Wiltura, Van 1940. 1940. Wat een oudje. Ja. Oh, dat vind ik echt leuk geweest. Heerlijke muziek. Zonder haast, zonder jou. Ik vind het echt oh. hopeloos dit. Nou, hij heeft ook zo'n heerlijke stem. Oh. Ja, Dat je genoeg. denkt, oh, ik hou van die man. <laughs> Marcus kruipt helemaal in zijn schuld <laughs> Gaan we nog een tijdje door met deze muziek? Of ja. uh, komt er nog iets knaps bijzenden? Nou, ik heb uh, toch wel ook zijn. een actrice. Daar heb je natuurlijk niks van. Trudy nee? Labij is ook vandaag jarig. En dat is een actrice die valt altijd van die uh, televisiereclame... met van die heerlijke luchten. Oh ja. Oh, die komt altijd bij mij van... De, hij houdt van mijn lekkere luchten. Oké. Okay. Leo Benahakken is vandaag ook jarig. Hij is ja. geboren in 1942... Ja, misschien alleen nog bakken. Was er niet iets met. Uh, oh, ik weet niet meer. Leno je Had hij ja, de Oranje gemaakt? of zo? Oranje, paas. Nee, hij was, nee. Uh, hij was uh, trainer van voetbal. Uh. Oh, vandaar. Ja. Ja. Het is allemaal vandaar dat het me niet zo bij is gebleven. Ja, uh, we werden geen kampioen dat jaar, blijkbaar. Ja. Um, Verder nog andere mensen die jarig zijn? Mensen die dood zijn gegaan? Moeten we dat nog even doornemen? Nou, ja, Rosalie van Bremen is jaar vandaag. Zij was getrouwd ooit met Alain Delon. En uh, daarom heb ik dus ook een Frans plaatje meegenomen deze keer. Oké. Okay. En uh, ja, zij uh, heeft ook wel gezeten in de jury van uh, Holland's Next Topmelder en dat soort dingen. Oké. Okay. Een beetje... Uh, en in die series over scheiden en zo. Oh ja. Dus uh, ja. Uh, verder kan ik nog melden dat Willem Wilmink is overleden. Een Nederlandse schrijver en dichter. Volgens mij was hij ook een schilder. Oh. Willem Wilmink, toch? Weet ik. Misschien een stukje door. Ik weet het niet. Nou, stukje door zou ik kunnen. Ja. Tot zover, tot door de jaren heen, 2 augustus, wat speelden er allemaal? En volgende week hebben we natuurlijk de andere datum. Ik zit even te kijken om wat ik een Het is wel in Grenada de dag van de emancipatie. Dat moet ik toch weer even zeggen. En het Engelse maagdenfeest, Costa Rica. Vrij verbonden met elkaar. Engelenmaagdenfeest, ja, misschien, ja. Ik denk het wel, ja. Oké. Nou, leuk, tot zover. Straks meer hier. Red, your Tupac! Yes. You're so dark. Art Monkeys! You got your HP Lovecraft, your Edgar Allan Poe You got, got your Unkind you. of Ravens, and your Murderer Crows. Catty eyelashes, and your Dracula Cape. Been flashing triple A passes. At the cemetery gates Cause you're so dark, babe But I want you hard. You're so dark, babe Monkeys, and you're so dark. I want your heart. zingt hij dat nou? <güls> nou ja, zeg. Wat Jan in Dat zou, zeg maar, de Gay Parade, de kanaal, de anaalparade is uh, dit, uh, deze zaterdag een keer in Amsterdam. En op te doen in Amsterdam. Blijf gewoon lekker in Zandvoort. Ja. Ik zit nog een beetje te lezen in de Zandvoortse krant. Het was gezellig. Uh, vorige week met het uh, Mokum Festival. Of het uh, Amsterdams Festival in Zandvoort. Geloof ik. Amsterdams Zandvoort Festival. Zo heet het officieel. En uh, het was echt heel erg druk. Alleen... Kort wat Hier en daar. Sommige podia's waren wel heel ver. En echt, het Nederlandse lied was niet zo heel ver te, heel erg te vinden, geloof ik. Dan moest, dan moest je wel je best doen. Maar het was wel reuze gezellig. Dat is ook wel belangrijk om even te noemen. Want wij hadden zoiets van: voor ons hoeft die Nederlandse talige muziek hoeft niet. Voor ons uh, mogen ze gewoon een andere mobi muziek spelen. Nou, dat werd ook gedaan. Dus dit is 20 minuten over 9. In het tweede gedeelte van dit radioprogramma duurt het om 10 uur. En na 10 uur is er ook goedemorgen zand voor de lijf en uit tel. Hoogland. Schuif even aan voor een bakje koffie en laat je meepraten praten. Wat er allemaal wel je te doen is. Dat ja. je, je buurvrouw festivals. nog een nieuwe vriend heeft of zoiets. Dat soort dingen dat kan je allemaal daar horen. Er zijn okay. echt enorm veel festivals. Ik zal wel even uh, dit uh, linkje op Facebook zetten. Want je hebt uh, Dance Valley, Schollenpop, ja? in Scheveningen... en Boedstock in Rotterdam... en Multicolor Festival in uh, Utrecht en Nou, Je wordt er helemaal gek van. Ah, ik zou dus echt... zeggen, ga, ga leef je uit. Ga alle festivals uh, Voor mij uit. kan je gewoon een website oprichten op met... Uh, Festival Stok of stokfestivals, weet je wel. Je hebt ja. echt iep stock, je hebt voetstok, je hebt, nou noem het allemaal maar op, zandstok. <laughs> nou ja, goed. Ja, het is stok heb je ook allemaal. Nou, ik weet het allemaal. Je hebt echt zoveel festivals. Dat komt allemaal natuurlijk ook bij het officiële voetstok vandaan. Eh, uh, nog meer berichten. Oh, Kijken kijk naar, naar uh, Marcus, die is nog steeds, is, is, is, heeft zich aangemeld voor 20, 21, nee, 20? Nee, 20 Days Stranger. 20 Days Stranger. Ja. Hey, uh, uh. Voor mij wil... doe ik iets fout, want ik krijg maar geen berichten ervan of zo. Nee. Dus ik ga me nog even een keertje inschrijven. Oké. Okay. En dan, uh, ja. Ja, dan houden de... we het in de uh, Precies, tenmin. dat is voor mensen die dus uh, uh, vrijgezel zijn. en die gewoon uh, nou, uh, iemand dus het leven dus... wil volgen voor 20 dagen. en een 20 nou, dagen, je hoeft je niet één berichtje. Je hoeft niet, je hoeft niet vrijgezel dus te zijn. Nee? niet. Ik ben niet van de GP uh, noem je van de Christenunie. maar dit, wat, dit gedrag tolereer ik hier niet hoor. <laughs> Om gewoon nog even een snap op bij te hebben, zeker. Nou, stel. Ah, ja. Je snapt het. Ja. ja. ja. ja. En nee, uh, het idee is zeg maar dat je, uh, je, je via je, je, je sociale media zeg maar iemand twintig dagen volgt. Ja? Alleen uh, zeg maar de, de sociale media die wat anoniemer zijn. Dus niet Facebook, maar bijvoorbeeld uh, uh, Foursquare en, en dat soort dingen. Ja? En waardoor je dus eigenlijk een inzicht krijgt hoe mensen leven. Maar niet heel persoonlijk. Nee? En na twintig dagen kun je één berichtje sturen naar ze. En dan kun je dus proberen om zeg maar, meer contact met ze te houden of niet. Ga de foto nee. naar rechts of ga de foto naar links? Ja, hè? precies. Weet je dat idee? Slikker op vlak. Maar dit is ja. iets meer diepgang dan die foto naar ja. links of rechts schuiven. Ja, ik, ik, uh, ik, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik, als ik uh, er meer van weet, dan uh, laat ik het weten. Nou, ik zie uh, dat uh, Jolande ook al uh, leuke dingen hebt opgezocht. U, U, in <laughs> in <Brazilië. laughs> ja, dat is echt uh, niet te geloven. Wat is daar gebeurd? In Brazilië. Er waren. Allemaal waarschuwingsborden in de dierentuin van Cascavel. Ja? Maar uh, een vader die toch toen dat zijn zoon dicht over, over het veiligheidshoek ging. En daarna ging hij een tijger voederen. En de jongen hm. heeft dus genalig uitgehaald. En, en uh, ja, hij is zijn hand kwijt gewoon. Wat zegt u? Ja. komt kom beter. De elfjarige jongen riep naar verluid. Ik ga sterven. Ik voel mijn arm niet meer. Ja, die was weg. En dan gewond de jongen echt ter plekke. Eerste zorg toegediend. En daar werd hij naar het ziekenhuis getransporteerd. En daar moest dus zijn onderarm worden geamputeerd. En de volgende verzorgers was de tijger in kwestie. Hij heette Hu. Hu? Hu? Hu? Hij was een van de zachtaardigste dieren. Maar tam kan je ze uiteraard moeilijk noemen. Het is toch niet te geloven, hè? Weet je, hij denkt mezelf, Ik word gevoerd. En dan denken we zelf, nou die zand dus Pakken, wat hij in zijn hand hebben is niks. Ja, maar als je kijkt, dan heeft hij echt ook zijn hand echt door de tralies gestoken. En dat had je natuurlijk helemaal niet moeten doen. Ja, maar wat, wat, wat, wat, wat, wat je idioot maakt ook van die kleine tralies. Want wie is hier verantwoordelijk voor? Ja, dus, de jongen zelf niet natuurlijk, Nee, maar die, dus die had de, de, die, die de, kooi koepelende... en er zat daar omheen nog een veiligheidszek. Oh, en die, daar is je en, overheen. En daar achter stonden dan de mensen en hij is er overheen geklommen. En zijn vader vond het allemaal prima. Ja, Nou, nee. ja, ik, ik, ik, tegen dat soort honderdbielen kan je niks doen ook, hè. Maar ik ben wel nieuwsgierig wie er uiteindelijk hier verantwoordelijk voor wordt gehouden. Want ja, je had niet over die konie huh? heen kunnen huh? klimmen. Dat is wel beet. Ja, heet, ja, die, de de, ja ik het, uh, leuk allemaal weer, maar ja, ja het Hoor, is geen hond. Nee. is geen hond die je aan het voeren bent. zit? Ja. Ja, Oh, het is geen hond. Oh, het is een ander beest. Dat had ik even niet gezien. Goed, Alex Clare. Plaats van twee jaar geleden, toen hij uitkwam, kippenvel. Eens kijken of het nog steeds lukt. Too close. En dat kwam hij. Too close. Ja, echt een. Wat een koe, zeg! Toekloos. Nog steeds wonderstroom weer. En dat moet vandaag een omslagpunt, er moet straks een omslagpunt komen. Oh, daar gaat het helemaal uit de hand lopen. En de afgelopen weken was er ook weer flinke uh, bal in, uh, in Zandvoort zelf. Want ik zie namelijk nog wat uh, berichten op Zandvoorts krant staan. Dat uh, de, de, de ergens in de straat stond, welke straat was het ook alweer, dat het helemaal blank stond. Maar in, uh, de gemeente heeft heel goed inge. Erop ingesprongen. Snel... straatkoning in de weg weg En ja. ruizen verloren straatkoning in de weg. Precies. We ja. hebben dat heel goed aangepakt. Binnen een muf van tijd was alles weer... Uh, was, was het water weer weg. Ja. Dus, uh, ja. Goeie actie. In plaats van dat je uren bent bezig geweest met uh, alles weer schootmak op te ruimen, was het water gewoon nu vrij snel afgevoerd. Het is bijna half en om half altijd wat Zandvoortse berichten. Zullen, zullen we deze Zandvoortse berichten doen? Is dat, het idee? dat is een idee? Goed idee. Goed idee. Tijd voor Zandvoortse bericht. Ja? Nou. We okay, ja, Van 2 tot en met 8 augustus vindt de derde editie van het Europees Kampioenschap Zandsculptuur plaats. En ook dit jaar worden weer uh, acht verschillende kunstwerken door acht kunstenaars uit Europa gemaakt. En overal zijn dus uh, de houten dingen al neergezet. En ze zijn uh, het zand nat spuit. nat spuiten. En, uh, ze komen uit Nederland, Engeland, Ierland, Tsjechië, Spanje, Italië, Oekraïne en Duitsland. En het thema is muziek en dans. Ja. Dus, uh, er komt een en jazzy kunstwerk... tot en met uh, een klassiek ballet en zo. Ja, en het is dus zo dat uh, vanaf 2 augustus kun je ze bezig zien. En op 8 augustus om half vijf... zal op het Badhuisplein een jury de winnaar begint maken. En daarna zijn de sculpturen nog te bezichtigen... tot en met eind november. Ja, is het ja Je hoort goed? in mijn stem... Zo lang, ja, zo lang, ja. Ja, af en toe zie je van die tekeningen, van oh, die sculptuur, hebben we, hebben we toch net opgeruimd? Komen ze er nu weer te staan? Ja, nu alweer. Ja, ja maar goed, het zijn ook wel gewoon echt beelden, hè. Vroeger, ja, uh, kunstwerken. Vroeger maakte ik ook wel van, van, van, van uh, zand, maakte ik wat, een beetje, met beetje met, met nat maken. Zo'n druipkasteel maakte ik altijd, maar dit is echt kunstwerk. Mag best wel een paar maanden blijven staan. En het is speciaal zand ook, hè. Ik denk niet dat ja. van fuck waar gelukt mij niet speciaal zand wordt hier naartoe gebracht. Ja, dat is met, uh, het was ook zo dat het, uh, het kubussen waren of zo, hè, die zand. Ja, zoiets Sorry. was het. Ja. Ja. Ja, kan me dat herinner ik me nog van vorig jaar. Ja, nou, nog uh, een negatief stapelzand. berichtje. Stapelzand. Oh, nou ja, stapelzand, ja. Ah. Op, uh, nog een negatief bericht over de wc, namelijk. Op het uh, Venemaplein stond er eigenlijk namelijk een wc'tje. Dat was een torentje. Het was een kunstwerk. Dat was een bedacht maar dat er heel veel geurineerd werd er s'avonds. Weet je wat, gaan we daar een wc neerzetten? Een beetje kunstzinnig wc. En dan kan iedereen uh, oppassen als hij dat wil. En uh, ja, het was iets, iets apart. Mensen daar balen als een stekker dit in de zon, Want hij rook nogal. Het was een uh, onplezierige geur die zich daar verspreidde. Ze hadden zoiets van, uh, dat uh, wil ik niet. Yeah, dat, dat, uh, dat. Dus die is binnen een korte tijd is hij daar weggehaald. Dat riech ik toch? Ja, precies. Yeah. <lacht> Deze dus, uh, ken ik nog niet. Nee. Oké, okay. nog meer? Tot ja, tot de, de uh, 15 uh, jongeren... Leden van de reddingsbrigade die uh, in opleiding, of uh, de, de, de opleiding volgen, um, die hebben een uh, bezoek gebracht aan de KNRM. Um, ja, en dat was uh, het hoogtepunt daarvan was uh, natuurlijk het meevaren met, uh, met de reddingsboot. Um, ja, en um, het was een, uh, een, ja, een leuk uh, uitje om even de, de link te leggen tussen de twee, uh, uh, nou? de twee groepen, zeg maar, de reddingsbrigade en de KNRM. En uh, ja, het verschil is zeg maar, de, de, de reddingsbrigade die, uh, die patrouilleert meer op het strand. Ja? En de KNRM rukt echt uit op het moment dat het uh, Je zou toch denken dat ze goed is. samenwerken? Want uh, ja, dat als de drenkeling te ver ligt, dat je je van, weer hey, hey, ga ik niet hoor. En dan uh, ze, wordt de KNRM K -N -R -M wordt ingeschakeld om uh, de drenkeling uh, op de kant te halen. Ja, en zo. de KNRM is ook meer ook voor de boten die wat verder liggen, die in problemen raken. Zo, die, die redden ze ook. Ja, ja. oké. Okay. Hmm. Nou. Goed dat weer te horen. Uh, verder Timmerdorp. Volgende week wordt uh, de derde keer dat het uh, geweldige Timmerdorp wordt georganiseerd. Dinsdag om uh, half... 10 is de inloop en gaat het om 10 uur echt ook gebeuren. Want het kinderen kunnen daar aan de slag. Natuurlijk kan je niet meer inschrijven. Dat was echt binnen munt van tijd. Was het ook uitverkocht. Die geloof ik hele rijen en zo. Is vechtpartijen bijna. Nou, laat ik niet overdrijven. Maar goed, het was gewoon. Het is heel populair. Er uh, zijn wel wat dingen veranderen. En moeten namelijk, ze kunnen niet meer op, de gra, op het gras zomaar bouwen. Uh, de de pellets, de huizen. Ze moeten. Uh, uh, stalen platen worden er geplaatst. Dan zou je denken: het gaat het gras naar de Filestijnen. Maar dan kunnen ze het wel beter opruimen. Kunnen ze het gras daarna ook meteen afvoeren. En. Uh, dat, uh, kijken, wie gras. Je, gras herstelt zichzelf heel makkelijk, ja? Ja, dat ja, zo. Het gaat over ja. het brand, de brand op het einde. Oh, dat al heeft... het hout wordt in de fik gestoken. Dat is het. En uh, oh, oké. Okay. Ze willen dus gewoon, in van milieu eisen willen ze dus gewoon dat daar uh, platen onder zitten, zodat het gras dan, dan niet echt helemaal verbrandt. Ja, goed. Lastig. Dat had ik niet meegekregen, maar dat is wel een heel goed, heel goed punt. Want ik denk dat gras, dat ziet er niet meer uit... nadat het een paar dagen uh, een, van, die stel, uh, van die stalen plaat op heeft gelegen. Ja. Maar goed, het, het was nog een aangekosten plaatje. Gelukkig wilde Leendert Paap van transportbedrijf uh, Gebroeders Paap uh, wel helpen. En die heeft dus de stalen platen geplaatst. Perfect. Goede samenwerking, want het is gewoon een leuke activiteit. Ik zie het ook maar aan mijn uh, zoon. Timmeren gewoon is leuk, man. Die is gek gewoon. Nog meer? Ja, je hebt, uh, zondagmorgen heb je dus ook op uh, Plas du Tertre. Dat is weer uh, het oudste en sfeervolste plekje van Zandvoort... in de Poststraat met de uitwaai naar het Kerkplein. En daar uh, komen er allemaal plantjes uh, op, de, uh, uh, allemaal van die... Uh, hoe zeg je dat nou? Van die kraampjes met Franse stijl. Een beetje oh, ja. brocanterie-achtig, maar het is dus niet zo... dat iedereen zijn oude zooi daar doet. En dat is bij die brocanterie in Frankrijk, He, hè? Daar kan je echt hele leuke dingetjes te krijgen. Maar de rest glaswerk, zilveren sieraden, keramiek... En uh, biologische voedingsproducten, et cetera. En er zijn kunstenaars aan het werk. En wie op de markt een kunstwerk aankoopt, ontvangt een verrassing. En het is vanaf tien tot vijf in de poststraat. Oké, echt de moeite waard. Sorry voor de overlast, maar we zijn toch al begonnen met Timmendorp. Ja, en ik begreep dat ook dat morgen ook nog, dan daarna, ja? uh, kan je dus ook naar het strand gaan. Want er is uh, jazz bij Beach Club 10. En uh, ja, weet je, er, er zijn gewoon meerdere gezellige dingetjes te doen in het dorp hoor. Ja. Soep op zondag, live music op het Zuidstand bij Ayuma. En uh, ja, ik zou zeggen, ga lekker het uh, dorp door. Ga even lekker kijken wat er allemaal te doen is. Ja, oké. Okay. Ik moet even hier een halt toe roepen. Ja, jongens, dit is dinsdag pas. Jullie zijn te vol. En wegwijzen gewoon. Uh, verder komt er binnenkort een rommelmarkt, maar dat zou ik nog wel een keer noemen. Op 23 augustus komt weer een rommelmarkt uh, ten Kate plantsoen uh, gene Stedstraat. En de Da Costa straat komen, komen dus allerlei uh, mensen op straat samen met spullen. Als die troep komt weer op straat. Dan nou, denk goed. je, wat moet dat hier? Ze zijn het... ze gewoon allemaal in huis uitgezet. Maar nou. dat is niet zo. Nee, dat kan je kopen als je dat wil. Het is van 7 uur ochtends Dus ik twijfel. Ik op 23 augustus. Ik denk dat ik eerst even naar daar. Oh ja, heel ja, dan het scoren. Misschien is dat een aardig idee. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Uh, volgende uur hebben ze ook uh, Goedemorgen Zandvoort. Dat zit dat helemaal rachvol voor. gepest met allemaal berichten over Zandvoort. Eerst even de Jolande keuze. en dat is dit keer Dan loopt ze weg ik loop weg je loopt weg uh, waar gaat waar gaat ze waar gaat hij naartoe? Huh? dat kan niet de Jolandekeuze. Ja? ik moet dan even mijn bril opzetten Ik ja. kan ik het niet lezen ja. dat is uh, ik had so far away from LA van Nicolas Becker Oké. je l'étrange fille aux cheveux d'or dans ma mémoire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 Le Queen Mary est un hôtel Au large de Beverly Hills Et les collines se souviennent Des fastes de la dynastie Qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies So far away from me I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. San Francisco Je ne trouverai le repos au co confins du Colorado So far away From L.A. Ik zoek altijd bij, gewoon zo so far, far away Van Dallas Dallas in Texas, from a flash Apparently official Ja Sorry, sommige stukken <laughs> One-liner zit in mijn hoofd, gaat over de dood van JFK but Krijg but je, je met dit soort muziek, krijg ik dat altijd Oh, lekkere Vrolijke, jippie muziek het is vandaag namelijk uh, niet zomaar een dag, het is vandaag. Yo, dames en heren! Even de er omhoog trekken, gewoon. Het is dus, uh, de Gay Parade vanavond. Vandaag, ik zeg elke vanavond, maar het is gewoon de hele dag door natuurlijk. Ik hoop dat ze wel op tijd beginnen, want namelijk uh, om een uur of twaalf kan het wel eens een beetje omslaan. Het weer de kanaalparade. De Anale Parade is dus in Zandvoort te doen. En ook demonstraties Die zijn allemaal in Amsterdam. Daar gebeurt het allemaal. Als we het allemaal wel opruimen. Zeker die vlag. Doe die vlag maar niet op het balkon. Dat is geen goed idee. Nee. Nee. De van, Laan, van de Laan. Hart van der Laan zei van. Ik vind het best leuk als je een vlag ophangt. Maar om te zeggen dat ik er nou echt blij mee ben. Nee. Ik snap best dat je je, wil, je, je je sympathie wil tonen. Of je mee wil leven met de slachtoffer van de, de Palestijnen. Maar om daar nou een vlag op te gaan hangen. En om de Joodse gemeenschap dan ook een vlag op te laten hangen. Doe het niet. Hou ze gewoon binnen die vlag. Ruim het even op. Het is uh, 20 minuten voor 10 in Zandvoort. Uh, zoek even de Zandvoort-app op. om de uh, ZFM app Dan kan je op de hoogte blijven wat er allemaal speelt. Ja, en je kan dan, als je op vakantie gaat, ja? gewoon naar ons luisteren. Hé, hey, dat is een idee. Dat is mooi. Dat, dat is hartstikke mooi. We worden ook steeds moderner. Steeds hipper gewoon. Nog wat, ja, het uh, kost wat moeite met al die uh, 50-plussers bij uh, CFM. Maar er komt jongbloed langzamerhand. Godverdorie, ik hoor er straks ook bij. Ja. Laatste Ja, Daar hoor je ik, het toch wel bij? Uh, nee? Zeg. Ja, ik, ben ik heb vannacht een slechte nacht gehad. Ja. Oh. ja, dat ligt het aan, ja. ik aan. Uh. Ik, uh, ik heb echt niet, ik heb niet genoeg ik deed gedaan. Ja, precies. Ja, ja, ja. krijg je dat. Oké. Okay. Ja, goed nieuws voor iedereen die uh, fan is van Flappy Bird. Oh ja. De app. Hij is toch dood? Flappy Bird? Ja, nou hij is terug. Oh! En uh, met ja? een multiplayer-functie. kun je met z'n tweeën uh, heel hard op je telefoon rammen. Dus uh, ja, ja voor alle... Dus dan met z'n tweeën kan je op hetzelfde scherm kan je dingen neermappen. Ja. ja? Nou ja ne Heb je daar geen speciale telefoon voor ah, nodig? Dit, dit, dit, even voor de mensen die niet weten wat Flappy Bird is. Nou, het is heel simpel. Ja. Het zijn, uh, uh, je hebt zeg maar een parcours waar je tussendoor moet. Ja? Zeg maar. En je moet, uh, als je op je telefoon tikt, ja? dan uh, gaat het, uh, het, het, de Flappy Bird ja? gaat, uh, op en neer. Zeg maar. De gaat gaat familie van Angry Bird? Nee, nee, Angry Birds is een veel hoogstaander spelletje. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, maar... goed, dat was een goede vraag. Ja, ik vroeg hem ook af, heeft het dit met nee. elkaar te maken? Nee. Nee, nee, nee, nee, verder weg van. Verder weg van. Oké. Okay. Nee, ja, Angry Birds is ook een, een game-app die uh, heel populair is geworden, waar nu een hele lifestyle omheen zit. <laughs> maar uh, lifestyle. Ja, dat is echt zo, als je... Als... Zijn er ook voor die pakken van, zijn die je hier ja. kan, kan kopen, echt waar? Ja. ja, die zijn er. En dan Flappy Bird Feesten. Van die furpakken van Flappy Bird. Oh, nou, dat gaat verdammen. <laughs> <laughs> ik, ik zal ze even opzoeken voor ah, okay. u. We Oh, man lekker. ja. Goed. Nee. Ja, ik, dus we worden meteen opgezocht. Dat is wel leuk om even dat en je weet soms ook niet wat er in de wereld speelt. Hè. Je wordt echt zo verbaasd af en toe. Nee, de, je wil het ook niet allemaal weten, Wilco. Nee, dat echt, is hoor. wel waar. Ik zou, ik zou, kan je beter niet weten. Ik zou even een uh, fotootje posten van de Angry Bird uh, pakken. Ja, oh, ik zie hem al. Ja, goed. Huh? Well, it is nou, als we het toch over Barack Obama hebben. Ja, ja nou, het is wat. Die, uh, het, het is dus zo dat het huis een afgevaardigde in Amerika heeft ingestemd... met het opstarten van een gerechtelijke procedure tegen Barack Obama. Want ze willen dus dat uh, hij vervolg wordt voor machtsmisbruik omtrent dat Obamacare. En dat was die hervorming van het zorgstelsel, weet je wel. Waarmee Obama meer burgers wilde laten meegenieten van een zorgverzekering. Maar ze vinden het, uh, het Republi Republikeinse initiatief... dat bestempelen de democraten als een electorale demaris. En de, hij, er gaat dus nu echt een onderzoek gestart worden. En ze zeggen dus ook... Uh, ze willen, het schijnt dus zelf dat ze eventueel de president af zouden kunnen zetten. Ja hoor. Ja. Vooral. En ze, de democraten stellen al dat de republikeinen als ultiem doel, doel de impeachment procedure hebben. En daarmee kunnen presidenten afgezet worden. Het zijn allemaal voor en... die mensen die zo... Ja, Obama, Obama-Kerst is natuurlijk ook hartstikke goed opgezet. Dat is een soort, soort ziekenfonds is dat. Ja, ja. Ik bedoel, wij zijn daar overheen, wij hebben dat gehad, wij laten het achter ons. Wij gaan het gewoon allemaal onze eigen zak betalen nu momenteel. Ja. En met de basisverzekering hebben we het dan een beetje helemaal uitgekleed. Ja. Maar daar gaan ze het helemaal opzetten. Ja, ja dat wordt ook wel tijd, denk ik. Maar en, ja, ja. Wel, uh, ja. ja, precies. Ik denk dat het wel tijd wordt. Vond sommige mensen zijn zo arm daar gewoon. Dat is... maar ik, zit, ik vraag me alleen wel af, van, uh, hij is toen herkozen. Ja. En uh, is dat nou alweer twee jaar geleden? Want dan mag je nog maar twee jaar of zo, hè? Of is dat nou een jaar geleden? Oh. Dat zijn van die dingen, dat weet je het gewoon eventjes niet meer, hè? Nee, dat klopt. Het als gaat je, maar door. Als je langer dan vier jaar op uh, in foto's houding in de bank ligt... in mijn geval, dan vergeet je de tijd helemaal. Dat heb ik gisteren gedaan. Ja. Toen lag ik hier ook. Oh. oh ja, ja. Oh. Oh. Nou, precies. Ja. Uh, straks meer berichten. Eerst even een plaatje wat helemaal aansluit bij Amerika. Cold 45. Oké. Okay. Ja, yeah. het zal niet eens over wapens gaan daar. Ja, wat even tijd voor een rustig plaatje. Want al die wilde muziek, ja, moet, soms gewoon, moet je soms gewoon even een rustmoment hebben. En of dit een uh, hit wordt, weet ik niet. Maar het, gaat wel, het heeft wel te maken met een, een pistoolnaam. Een Colt 45, zo heet deze band. En als je daarop gaat googlen, je denkt, hé, hey, die band ken ik niet. Ja, wat krijg je dan? Ja, logisch, krijg je allemaal filmpjes over mensen die in uh, 45 aan het leegschieten zijn op YouTube. Erg leuk. Ja, vooral in Amerika heb je ook wel veel van dat filmpje in Amerika. Is er nog hoop te doen over dat, over, over die wapens? Wat moeten ze nou, god met die wapens? Daar zeggen ze altijd van: uh, uh, iedereen heeft gewoon recht op een wapen. Dat komt natuurlijk ook uit het Wilde Westen nog, daar liepen ze ook met de wapens rond. En was dat ook nodig om elkaars land, om, om je eigen land te verdedigen? Dus ja, het, dat het staat daar in de grondwet. Ja, het staat in de grondwet. Dat moet gewoon, je moet een wapen hebben. Dat kan je niet. En sommige mensen zeggen: nee, hou op, die wapens moeten weg. En het is eentje natuurlijk van de, de wapenhandel die altijd een mooie one-liner heeft. Luister even. The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Precies. gewoon elkaar neerschieten, komt het allemaal goed. Ja, leuke one-liners, maar. Ja, wat moet je er nou mee? Ik, denk ik hoop dat Barack Obama er ooit nog iets aan kan doen. Oh. Versus. en wij zaten ons te verdiepen in hoe lang zit Barack Obama nou eigenlijk al op zijn presidentstoel? Nou, we kwamen erachter dat het al... Uh, zes jaar zou ik. wat. Zes jaar? Hij is uh, in de... eind 2008 is hij verkozen. Oké. Okay. Maar het is nu, 2000, dus ja. Zes jaar? Eind van dit jaar is het dan uh, oh, lang. Ik oh. kan me nog herinneren dat we op een punt stonden van het zou of een vrouw worden. Of het zou een neger worden. Wat? Nou, dat kan toch allemaal uit? Vrouw of neger? Ja. Is het is inderdaad wel uh, erg dit. Barack Obama. Het is, uh, het is een gewoon een stoere figuur. Ja, als ze dan moeten kiezen tussen een vrouw en een neger... dan kiezen ze toch voor een neger. Nou ja zeg. Dat weet ik niet hoor. Het ik was, was Amerikaan. He? het zijn niet mijn woorden. Dus nee, ja. oké, okay, dat zijn de Amerikanen misschien ook. Nee, nee, nee. Ik geloof zeker dat heel veel mensen wel echt in hem geloofd hebben. En nu dan wel een beetje op terugkomen. Komt het, ja, probeer het maar vlot te trekken man. Amerika. Ja, ik zie je net... Uh, 270 miljoen wapens in Amerika? Ja, ja ik zit even te kijken. Oh, wat is het? En er uh, zijn uh, 270 miljoen uh, guns in ja? Amerika. En dat uh, is uh, 90 uh, guns voor iedere 100 mensen gewoon. Ja, dus 10 daar. mensen. Dus uh, 1, uh, 9 van de 10 mensen daar hebben dus gewoon een, een uh, pistool. Een en uh, hoe, hoeveel kinderen hebben ze op de 100 meter? En het totale aantal van oh ja. Amerikanen die uh, bij, uh, door uh, pistolen gedood zijn in 2009 is 31.347. En, uh, en waar staat hier nou? Horicides. -hor -hor Dat was dan uh, 11.493, ook nummer of... Countryside. Ik, countryside. ik, weet, nou, ik weet niet wat het is. Dat moeten we nog even Involving een gun. We zijn dus 31.347 gedood door een geweer in 2009 en uh, 11.493 is het aantal wat. Maar wacht, uh, wacht even. Als thuis ongelukken. Uh, ja, maar, maar, maar als, als je daar nu al. reken, Ja, maar, ja maar als je nou een, reken, een rekensommetje maakt, 270 miljoen wapens en 31.000. Ja, dus, uh, ja, een percentage is niet veel, maar het nee. zijn wel allemaal levens die weg zijn, hè? Ja, oké, okay, maar ja, dat wil ik dan wel eens zien, als je dat dan vergelijkt met Europa, hè, gewoon. gewoon alle, ja. heel Europa vergelijken met Amerika. Daar zou ik dan wel eens de cijfers over willen zien. Volgens mij komt het toch redelijk... Maar het kwam dus neer, zeggen ze, op 86 mensen per dag die dus uh, om het leven zijn gekomen. In heel Amerika, ja. hè? Ja, ja. oké. Okay. En dan zeggen ze ook van dat dus dan een derde van die uh, moorden die, die vonden plaats, maar dat er ook nog heel veel thuis gebeuren. En er waren dus naast die 31.000 nog 66.000 schietpartijen met een niet-dodelijke afloop. Oh, oké. Okay. Dus dat bleek ja. dat het bleek in 2009 bijna 100.000 ongelukken. Ja, oké, okay. maar het is wel iets anders. Even ter vergelijking: ja. in Nederland ja. is, wordt uh, 39% van de moorden gepleegd met een vuurwapen. Dus... Ja, oké. Okay. Maar hoeveel moorden zijn er? Ja, precies. Hoeveel moorden zijn er? Ja, dan moet ik even kijken. Dat is de vraag dan. Maar dus 100.000 mensen dus, uh, in een jaar. die dus door een pistool. Uh, een ongeluk hadden gehad. en uh, een derde dan echt om het leven zijn gekomen. Ja. En uh, ja, het schijnt ook heel veel ongeluk in huis gebeuren. Dat kinderen toch die pistolen vinden. en dat ze denken: hé, hey, leuk, we gaan de... even kabotje spelen. Wow, ja. oh, hé, oh, mijn broertje staat niet meer op. Zo raar. Ja, tussen de, 105, Hij doet het echt... tussen de 150 en de 180 mensen. Ja, nou dat is. Uh, ah. <laughs> dat is ja. dus ja. gewoon uh, zes, 60 keer zoveel daar. Ja, maar... 600 Amerika of Nederland. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, is ja. ja dat is een klein verschilletje. Ja, ja. Ja. Okay, dat is een klein verschilletje. Oké, er wordt meteen gerekend al hoe het zit. Nou, ik ben nieuwsgierig hoe dat allemaal uitloopt Dat, uh, dat horen we straks nog weer. Eerst even een mopje muziek als te zetten. Bo Cyrus heeft al een nieuwe single uit. Maar soms is het toch wel leuk om een oudje te draaien. De shoes are sexy. The times they beat me down. Such cutting words they say. But words bounce off of me day. Like bullets from their mouth, they keep shooting out, but they never penetrate. Oh. For so Like I kind just did something wrong mm -hmm. I don't know what they say muziek, man! Dank wel, beide zeggen. Fucky muziek! Maar uh, hij heeft hem wel in laten tuinen. Het is namelijk. Uh, Bo Cyrus, maar het is gewoon de. Boris! Boris, weten ah, jullie nog? Ah. Hij heeft uh, Idols gewonnen in het seizoen 2003-2004. Hoe ging, hij ging dat ook? van Mout. Hoe ging dat ook alweer? Ja, niet echt heel spannend dit. Maar hij heeft wel een soulstem. Toch, wel. Ja. Nou, ze ieder gewoon een stuk ontwikkeld. De, als je een nieuwe plaat van hem hoort, vind ik een stuk prettiger. Dit is weer echt een beetje gezwijmel, zwijmel, gewoon. Maar Ja, goed. maar dat was allemaal... Uh, hij zat toen in een keurslijf, hè? Ja, klopt. Je moet dan uh, verplichte platen uitbrengen uh, die zij dan voor je kiezen. Ja, Dat is waar. Ja, hij zit in een soort En, uh, en, en hij heeft, heeft vrij snel heeft zich ervan losgemaakt. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Want ja. ik was er gewoon ingetuigd. Ik kijk namelijk alleen op iTunes, zoek ik nieuwe muziek. En dan kom je op iets en denk ik. Hé, hey, dit is funky gewoon. Lijkt het gewoon een Nederlander zijn. Dat vind ik altijd wel leuk. Dan ga je soms de, de, de, de, de biografie erbij zoeken. Dus trek je de biobak even open en dan denk je, ja. mijn god, dat had ik allemaal niet verwacht. Gewoon. Uh, nou ja, zo uh, af en toe komen van die plaatjes erbij die dan uh, verbaasd. Dit was Shoes Are Sexy. En hij heeft al een nieuw en die heet Fire on Me, geloof ik. Of Fire is ja. een hij, hij heeft ook opgetreden met uh, John Legend. Heeft hij dat Ordinary People samen met John Legend toen ooit gespeeld met, uh, bij Gil Belo op uh, 3 M en zo? Dus, okay. Ja, het is wel leuk. Nooit van gehoord. Maar goed, het is uh, 5 minuten 14 <laughs> in de zaterdagmorgen. Toebak leeft. En, ja. Heel uh, ja. moeilijk. Oh, ja, dat zou kunnen. Dan blijf je even lang uh, hangen. Straks de dan wordt het misschien wat uh, toegankelijker. Ja? Uh, yeah. Ja, ik heb hier nog wel een, uh, een handig dingetje voor mensen die vaak hun sleutels vergeten. Ja. Kijk niet naar mezelf. Nee. Um, ze hebben zeg maar een... Uh, er is een app voor. Ja. Uh, wa wat de app doet is... Ja. Je scant je, uh, je sleutel. Van tevoren in. Ja. Die bewaar je in je telefoon. Op het moment dat je nou gewoon je sleutels bent vergeten... en niemand heeft de sleutel en zo... Ja? ga je naar een lokale uh, 3D-printshop. shop. <laughs> en dan kun je gewoon je sleutel uitprinten. Hé hey man, dit is GDA gewoon. Ja, alleen er zit natuurlijk ook één nadeel aan de, aan de app. Nou? Nou, ik leen even jouw sleutels. Ja. ja. En ik scan een hele zwik gewoon even in. En ik kan je hele huis... meehalen. Uh, ja. ja, maar echt een 3D-printer kan dat zo fijn maken dat jou dat valt ook echt pas, Die sleutel ook echt niet ja, goed past. Ja. Dat is heel bijzonder gewoon dit. Ja, ja grappig. Het komt allemaal uit de zeer dus de Neon Letters natuurlijk. Dat is die twee uh, uh, grappenmakers die al van die aparte stukjes uh, humor maakten. Uh, hoe heet het ook alweer? Uh, nou nee, ja goed, je ziet het ook in allerlei televisieprogramma's. Hou van Holland zie je, me ook voorbij komen. Ieder geval het één gedeelte ervan. En die had het ook op een gegeven moment. Lieten ze een telefoon vallen in een put of sleutels vallen. En toen zeiden ze van, is er geen app voor? Nee, daar was er was toch geen app voor. Nu wel dus. Je kan gewoon je sleutels laten namaken via je. Je telefoon. Ik vind het geniaal. Ja, Je kan het, ik het niet zo gek genial. verzinnen. Of there is an app for it. There is an app ja, for ja. it. Yes. Goed. Goed. Uh, ja? Ja, in uh, Groot-Brittannië is er een dame... en die heeft heel succesvol vier tickets verkocht... om haar bevalling te mogen bijwonen. Hey? Ze, ze verdient op die manier 10.000 pond per persoon. Ze kreeg al eerder aandacht nadat ze een subsidie vroeg... en kreeg voor een borstvergroting. en Later gaf ze openlijk toe dat ze ook een abortus overwoog... om mee te kunnen doen aan het televisieprogramma Big Brother. Dat, dat loopt blijkbaar nog. Ja. Maar ja, ze is nu zwanger en ze gaat toch door met de geboorte. En uh, ja, ze vraagt nu geld voor mensen die uh, erbij willen zijn bij haar bevalling. Sommigen zeggen, ja, maar dat is toch traumatisch voor zo'n kind. Hoe moet dat kind laten omgaan met deze gebeurtenis? Maar, maar wacht even, Denk, ja. Zij laat dus... Andere vreemden die tegen geld mogen aanwezig zijn bij haar bevalling. Maar waarom doet ze dat, om dat te bekostigen? Ja, ze wil, ze wil gewoon, uh, ja, ze wil gewoon je geld moet, hebben. Je moet overal geld aan verdienen, toch? Oké. Ok. Ja. Nou goed, ja het is creatief Probeer het? Ja Maar ja probeer. ik zou zelf zeggen Ik zou er geen geld voor maar het duurt me allemaal veel te lang ik, uh, <laughs> ik hoef echt niet bij iemand anders een bevalling te zeggen Gaat U, het, nou het nee, nee, nee, nee Ik vond het bij mij. De vrouw Vond ik het uh, op het randje Ik denk nou of zeg Moet het toch zo allemaal Waarom duurt het zo lang, het allemaal zo lang? Je Je Moet zelfs... het ook allemaal in mijn bed Ik ja. nou, weet niet of ik er daarna nog allemaal veel zin in heb hoor Nou ja. uh, Dit was ja. uh, Toepak Lees op de Radio We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering Jawel Bedankt voor uw aandacht geven Eén plaatje Fijn weekend bij weekends. Een plaatje dat ik zelf helemaal plat heb gedraaid. Vooral dus minstens tien jaar geleden. Vorige week begonnen we met de oude muziek van Simple Mind... Weer op de radio te gooien. En dit is hem dus, I Travel.